Griekenland kan nauwelijks voldoen aan de Europese eis om nog eens 11,5 miljard euro te bezuinigen. Dat zegt de leider van regeringspartij Pasok Venizelos. Volgens Venizelos is zo'n grote bezuiniging altijd al moeilijk, maar nu helemaal door de recessie waarin Griekenland zit. Vandaag is er overleg over de bezuinigingen tussen Venizelos en de Griekse premier Samaras.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 Het weer nog in de ochtend bevolkt. Vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Later vanuit het zuiden droog en zon. Door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is woensdag 18 juli, goedemorgen. De Tour de France zou die toch al niet meer winnen, maar hij was wel een van de toppers, Frank Slek. En nou is hij positief bevonden en uit de ronde gehaald. Praat ik vanochtend over met onze wielenverslaggevers in Frankrijk en met het dolfse gaar van de Nederlandse dopingautoriteit. Over Sleck gaat het natuurlijk ook in de Tour ontwaakt, tussen half negen en negen uur. Maar waar kijken we ook vooruit naar misschien wel de beslissende etappe van vandaag? Het wordt zo meer over de brand in het gemeentehuis van Waalre. En de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties buigt zich maar weer eens over Syrië. Sander van Horen heeft het laatste nieuws uit Damascus. Eindelijk is er dan een uitslag van de verkiezingen in Libië. Lex Runderkamp doet verslag vanuit Tripoli. En bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gaat het om het geld. Uiteraard, de economie. Het herstel daarvan gaat tergend langzaam. En ook de president van de Centrale Bank is somber. Praat erover met Amerika-deskundige Willem Post. De Amerikaanse chipfabrikant Intel komt vandaag trouwens met cijfers. Ik spreek erover met de directeur van Noord-Europa van Intel. Met de burgemeester van Almelo praat ik over de onrust in de stad... naar de burenruzie waarbij een Turkse man om het leven kwam. Vierdaagse wandelaars zijn begonnen aan de dag van de uitvallers... en in Amsterdam houden ze een protestmars tegen het slechte weer. Jazeker. Hoort u ook meer over dit Radio 1-journaal tot 10 uur? Kunt ons volgen via internet op nos.nl of radio1.nl. In Libië hebben de gematigde partijen de parlementsverkiezingen gewonnen. Alliantie van Nationale Krachten van interim-premier Djibril... krijgt 39 van de 80 partijpolitieke zetels in de nieuwe Nationale Raad. Verslaggever Lex Rundekamp over Djibril. Ja, Mahmoud Djibril was gewoon economisch adviseur van Gaddafi enige tijd. Dus hij heeft meegewerkt aan het Gaddafi-regime.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 Ja, dan naar Waalre. Daar staat het gemeentehuis dus in brand... nadat een auto de hoofdingang ramde en een tweede auto reed tegen de nooduitgang. Anja visser van de politie Brabant Zuidoost. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat inderdaad die, die auto's die in beide ingangen reden, is dat de, de oorzaak van de brand? Ja, dat uh, moeten we onderzoeken. Uh, wat we weten is dat om kwart over drie het brandalarm afging van het, uh, van het gemeentehuis... En ter plaatse bleek dat er twee personenauto's op verschillende plekken het pand uh, binnen zijn gereden. Uh, op dit moment ligt de focus vooral op het uh, bestrijden van de brand, want we hebben het over een, uh, een hele grote brand. En daarna, uh, zodra het zijn brandmeester is gegeven, kunnen we starten met het sporenonderzoek. Ja, dat, uh, het, het klinkt misschien wel als een aanslag. Gaat u daar ook vanuit? We gaan er in ieder geval vanuit dat er opzet in het spel is. Ja. En over de grootte van die brand is het gemeentehuis uh, verloren? Uh, daar ziet het wel naar uit. Er is in ieder geval een zeer grote schade. Ja, En het is nog niet onder controle voorlopig ook nog niet? Of heeft u er nog geen zicht op? Is, uh, op dit moment heb ik daar nog geen zicht op, maar het is in ieder geval nog niet onder controle. Goed. Mevrouw Visser van de politie Brabant Zuidoost, dank u wel. Graag gedaan. Ook een grote brand vannacht op een industrieterrein in Egmond en een hoef. Vijf loodsen en een aantal appartementen zijn in vlammen opgegaan. verslaggever van RTV Noord-Holland deed de hele nacht verslag.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 De zwarte wolken zijn tot ver in de omgeving te zien. Ik heb zelfs vernomen dat in Zaandam de rook te ruiken is. Of het ook schadelijke stoffen zijn die vrijkomen, is nog niet duidelijk. Er worden metingen gehouden, maar mensen worden wel aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Bewoners van appartementen werden uit voorzorg geëvacueerd, werden in het dorpshuis opgevangen. Sommigen konden nog net hun huisdier redden, zag een andere verslaggever van RTV Noord-Holland. De jongen heeft nog de katten en de kaviaar ja, weten te redden door zelf een raam in te slaan. En, uh, maar dat is ook alles wat ze mee naar buiten hebben kunnen nemen. Dat betekent dus dat je eigenlijk alleen nog in je kleren die je aan hebt... Uh, hier in het dorpshuis aankomt en eigenlijk verder niks meer hebt. Brand op het industrieterrein ontstond aan het begin van de avond. Brandweer had eerst moeite met blussen omdat er niet genoeg water kon worden aangevoerd. En het korps van de buurgemeente Kastricum werd niet opgeroepen... tot verbazing van deze brandweermannen uit Kastricum worden de pelotons opgeschaald. En dan komen er mensen uit te Horen, uit Nieuwe Niedorp, komen de korpsen, weet ik het waar, vandaan. En wij staan de hele avond te kijken en er was nog een groep van ons aan het oefenen in Bakken Noord. En de mensen zeggen, je, je bent hier verkeerd, je moet verderop, moet je daar eens branden? Nou ja, wij mogen daar niet heen, volgens de protocollen. Want er zitten heel veel van die wijsneuzen met uh, dikke balken in, uh, in uh, Alkmaar, in de regio. En die maken de dienst uit. En vervolgens uh, worden wij niet voor opgeroepen. En wij kunnen daar gewoon heel snel zijn. Binnen tien minuten hadden wij daar al... Uh, al kunnen wijzen dat de eerste meldingen waren. Korps Zuid onder meer Alkmaar, Horen en Schagen kwamen de brandweer van Egmond wel helpen. Zijn de hele nacht bezig geweest met blussen. Op dit moment lijkt de brand onder controle, maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. Ja, dan Frank Slek, stap niet meer op in de Tour de France. Gisteravond werd bekend dat er zaterdag sporen van een verboden middel in zijn urine zijn gevonden. En OS-sportredacteur Martijn Hendricks. De conclusie na een avond vol politieagenten en drukdoende journalisten... is dat Frank Slek in ieder geval niet meer zal starten. Hij heeft xipamide gebruikt en de vraag is of hij daarmee dopinggebruik heeft gemaskeerd. Steven Dalebout was dat trouwens. Woordvoerder van Slek's team, Radio Shack, Philippe Martens, kan het niet verklaren. Het probleem met die substantie is... Of, ik, ben ook, ik ben ook geen medicus, hè. Uh, dat dat is, dat vandaar ook dat er eigenlijk een specifieke substantie genoemd wordt... dat kan van overal komen... Vandaar ook dat daar niet meteen een schorsing op gezet wordt. En hoewel het middel dus niet leidt tot automatische schorsing... heeft de leiding van de Radio Shack-ploeg de renner wel uit de toer gehaald. Agenten kwamen naar het hotel om slecht te arresteren... maar die is uit zichzelf meegegaan, zei Maarten later tegen Mart Smeets. Het gebeurt altijd in Frankrijk als er een of andere dopingaffaire is. Dan, dan komen ze kijken. En, ja. Maar Frank is weg? Frank is weg, ja. Je mag natuurlijk niet zeggen waarheen, maar ik moet vragen waarheen? Hij is bij de politie. Hij is zelf gegaan om grote cinema te vermijden hier. Frank Slek, broer van Tourwinna Andy Slek, stond twaalfde in het klassement. Vorig jaar werd hij nog derde. Politie heeft in Duiven een man neergeschoten. Politie kreeg een melding binnen van bedreiging, vertelt de woordvoerder. Wij zijn toen uh, polshoogte gaan nemen. en Wij uh, ja, troffen de betreffende man uh, op straat aan in Duiven. We hebben hem aan de kant van de weg uh, gezet. En uh, kwamen tot de ontdekking dat hij een vuurwapen of iets wat daarop bleek uh, bij zich droeg. Er is toen een situatie ontstaan waarbij mijn collega's een waarschuwingsschot hebben gelost... en vervolgens uh, gericht hebben geschoten en de man in zijn been hebben geraakt. De man kon daarna worden opgepakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 40.000 wandelaars lopen vandaag de tweede etappe van de Nijmeegse vierdaagden. 317 mensen vielen gisteren uit op dag 1. Omroep Gelderland informeerde bij het Rode Kruis naar de uitvallers. En veel wandelaars hadden op de eerste dag van de Vierdaagse te lijden onder blaren. Volgens het Rode Kruis zijn er behoorlijk veel blaren doorgeprikt of afgeplakt. Op de drie grote rustplaatsen waren dat er in totaal bijvoorbeeld 387. Komt volgens Vierdaagse arts Martin Baartman vooral door de regen. Ook waren er nog mensen met uitdrogingsverschijnselen, maar de meesten konden naar een infuus met vocht weer verder lopen. Acht mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een Britse vrouwelijke militair die op Kampenheimersoord een klaplom kreeg. De regionale omroep zorgde ook voor een opwarmertje, namelijk sportjuf Femi. Hoe oud bent u eigenlijk? 81. 81? Dames en heren van de Veedaarsen, we gaan even de warm-up doen met de armen. Kom op, mensen. Ja, armen. Kom op, mensen. Even lekker miseren. En even deze... Ja, dan moet het kunnen lukken. Uh, dat is maar goed ook, want de tweede dag in de Vierdaagse staat bekend als de Uitvaldag. Elk jaar zijn er op deze dag de meeste uitvallers. Route loopt van Nijmegen naar Wiegen en weer terug. En de AIX eindigde gisteren met een slot van bijna drie tiende in de plus. Dow Jones deed het ietsje beter nog, zestiende in de plus. En nog technologiefonds Nasdaq sloot de handelsdag af met een positief resultaat. Halve procent in de plus. In Azië zijn de beurs alweer geopend. Japanse Nikkei-index, daar gaat het ook goed. Staat ook in de plus, drie tiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is 12 minuten over 6. Bruce Priestin was dit jaar niet welkom in Gent tijdens de Gentse feesten. De burgemeester gaf geen toestemming omdat het al zo druk is. En ook Hollanders worden daar trouwens in Gent het liefst geweerd. Uh, voor wie toch besluit een bezoek te brengen aan Gent tijdens het festival... staat er in het programma boekje een aantal tips. Met als belangrijkste, koop bier in het café, want dat is goed voor de omzet. Nou, Vlaamse festival duurt nog tot en met 23 juli. To. Mama's gonna love you just as much as she can But she can Strap, the family pride. faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation. Don't forget to pray. Making us strong. Springsteen, Love of the Common People, live vertookt, hoorde u. Tweede dag van de Nijmeegse Vierdaags is begonnen. Eerste lopers zijn al behoorlijk op weg. Uh, van zo ongeveer elke straathoek in Nijmegen klinkt deze dagen muziek. Maar er is maar één Vierdaagse lied... en dat is geschreven door volkszanger Ronnie Ruisdaal. Componist geeft zelf uitleg. Uh, waarom dit lied? Nou, uh, omdat eigenlijk de Vierdaagse... is eigenlijk het feest van kom, kom erbij, uh, kom er maar lekker bij. Er is voor iedereen... Op... Ja... En komkommer bij, ook, omdat u komkommers bij u heeft. En ja... Dat... Ligt die in die wagen? Ja, die liggen in die wagen. Cool, Kijk, ik heb hier al één schaaltje klaarstaan. Kijk, als het bloed heet is, zitten mensen heel vaak met komkommers... Bij, tijdens de Vierdaagse langs de route. Ja. Om het vochtgehalte voor de mensen op peil te brengen. Mm -hmm. Met een beetje zout erop. Dus dat is wel, zo volgens mij, een beetje de mentaliteit van... en de Nijmegen en, en uh, al die omliggende dorpen, ja. Komkommer. Ziet dus er ik... smakelijk uit. Ja, u ziet het trouwens zelf ook... Ik zou niet zeggen smakelijk, maar wel heel erg mooi uit. Met uh, dat uh, blauwe glitterpak met miljoenen glimmende lovertjes. Ja, dank je. Ja. Dank je, ja. En bent u gevraagd om het Vierdaagse lied te maken of... Nee. Heeft u dat zelf bedacht? Nee, dat heb ik zelf bedacht. Nee hoor, het uh, nee. uh, is wel zo dat ik uh, in 1992 voor de eerste keer optrad met de shownits hier in, uh, in Nijmegen tijdens de Vierdaagse Feesten. Ik heb hier iets van 18 keer gestaan. Dus het publiek zingt uh, van voor tot achter al die liedjes mee die in de loop van de jaren zijn gemaakt. Van Dikke Doe tot Dansje, de hele nou gemeen. Dit is de eerste keer eigenlijk specifiek een Vierdaagse dingetje. En u bent er nou al zo vaak bij geweest... krijgt u dan niet de onbedwingbare neiging om hem zelf een keer te lopen? Nee, ik heb wel ooit eens een keer verzonnen... dat ik dan aan het begin van de Via Gladiola op vrijdag... een half uur voor binnenkomst aanhaak op mijn schoenen En uh, dat ik daar strompelen, want ik heb het wel eens gezien... dat zitten die vrouwen zitten te huilen op die tribunes daar al. Omdat die kerels van 70, 80 jaar... Nou, maar lijkt heel... u wel wat, al dat mededogen van die vrouwen op de tribune. Ja, maar dat is me wel ten zeerste afgeraden... omdat als ze erachter komen dat je niet al vier dagen lang... 40 of 50 kilometer loopt, dan krijg je ook enorm op je verhalen hoor, hier al. Wat zou wel van de gekkigheid maar je moet met de vier dagen... Ik ze de mond niet besordenen bieden, maar dan krijg je hem donder. Kunt u nou nog een paar uh, strofen zingen voor me? Uh, ja hoor, uh, in en juli. Misschien kunnen de mensen hier meezingen. Ja, ik heb het hier ook. Ik kan het even meeblaren. De deur van de bus gaat open. Kijk, dat is de bedoeling van dat we dus langs de route, dan gaat het, uh, dan gaat, het uh, boksen gebeuren, gaat aan. Ja. Kijk. Oh, kijk, daar komt hij. Kijk, dit is een. Het begint in juli. We zijn er klaar voor. Schoentjes kapot. Regenjas opgevouwen, zonnebrand op de snuit, feet is gestrikt, kom we gaan. In juli, net als ieder jaar, pak ik mijn rugzak, maak me klaar. Even niet naar stamcafé. Ga naar het stadje aan de bal, daar wandelen ze allemaal. Ook ik loop de Vierdaagse mee. Hem ken ik nog van vorig jaar, liep kilometers op met haar. Zijn wandelvrienden allemaal. Wat is dit leuk? Ik doe het zo graag en toch blijft deze grote vraag of ik via, via Gladiola is de Sint-Anna-straat. En dan is dit een refrein. Kom er maar lekker bij. Kijk, dit is toch een marstempo. Als je dit nou op je MP3-speler hebt staan. En je hoor. En je doet die doppie. Ja, dat doen ze hoor. De bejaarde, misschien is het niet voor bejaarden, maar voor, toch wel tot 50 moet kunnen. Kijk, en ik zie als een berg tegen de zeven heuvelen, dat, dat is het thema van de week. Donderdag zeven heuvelen, op en af, op, dan zijn ze helemaal het valt plat. Kijk, en dan geeft bladenpijn en chagrijn, dus hier krijgen ze de dip. Op donderdag, ik ben klaar. Dan klinkt een stem, die zegt, kom, ga door, je kunt het echt, we gaan ervoor. Want samen is het half zo zwaar. Ik heb er wel over nagedacht hoor. En dan pakken ze iemand op en dan gaan ze weer door. hele opbeurende tekst, vind ik. Dank je. Dankjewel. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. En dan zo'n er komkommetje erbij. En een komkommetje erbij. Wil je er zout beetje op? beetje zout erop. Zo, kijk eens. Voor de, Deze helft is dan voor degene die met zout en de andere... En het gesprek is... ging nog uren door. Roel Pauw had het met de volksstander Ronnie Ruisdaal. U hoort later natuurlijk deze ochtend meer over de tweede etappe van de Nijmeegse Vierdaagse. Nooit meer je auto wassen. Je mobieltje zonder vieze vlekken en contactlenzen zonder krassen. Binnen vijf jaar kan dat dankzij een coating... die onderzoekers van de TU Eindhoven hebben ontdekt. Nieuwe auto's en andere producten worden geleverd... met een coating die ze beschermt, maar die raakt snel beschadigd. Katrina Esteves heeft nu een coating uitgevonden die zichzelf herstelt. Trudy van Rijswijk zocht daarop. Ik ben in een laboratorium waar deze prachtige coating is bedacht. Met Katrina Esteves. We staan bij een paar petri schaaltjes bij die dingen heet zitten en ik zie niks. Well that's because they are supposed to be transparent. That's why you don't see it. <laughs> <laughs> that's the problem. Ja, dat is omdat ze doorzichtig zijn, dan zie je ze niet. The coatings are uh, transparent. They are applied as a liquid paste. And uh, after some time and with temperature they solidify and they make a layer on the Top-surface. Ja, dat so lachting, Ze liggen er als een soort vloeibare stof op het spul wat ze moeten bewaren en dan. It is made in such a way that the groups that give you the special property come automatically to the top surface. Dus wat er onder ligt, onder in die coating zit een stukje materie. Wat van zichzelf weer op kan staan. Exactly. Dat is het idee. Yeah. Dus als er een stukje ontbreekt, dan zegt dat stukje wat daar dan onderin zit... Hé, hey, ik moet omhoog komen. Perfect. Wat een uitvinding, want dat kan dus op mijn auto. For instance, if you want your car to remain repellent to water... you apply this coating and automatically these groups... which are responsible for repelling the water... will come automatically to the surface. Dus als ik mijn auto waterafstotend wil maken, dan zorgen die dingen er ook voor dat ze omhoog komen. Dus ik hoef me eigenlijk ook nooit meer te wassen, want het regent vaak genoeg hier. Yes, that's true. I think this is very suitable for the Netherlands indeed. So yeah. Because you really need to make your car, your trains, your bicycles even a repellent to water. Uh -oh. yeah? En is het ook uh, zo te maken dat de lak van de auto niet meer. Uh, Kapot gaat. De damage will happen anyway, because we cannot avoid that. What this coating can do, is it can self-repair itself if you damage it. Wauw! Deze coating, ze kunnen niet voorkomen dat het beschadigd wordt, maar als het beschadigd is, dan kan die coating ervoor zorgen dat dat gaatje weer opgevuld wordt. U realiseert zich dat u problemen krijgt met autoschadebedrijven? Ja, yeah. so de the, the industrial uh, companies in de, voor uh, instance automotive area are very interested in these materials because they can extend the lifetime of the coating. So it's something that the companies are really looking forward to have on their shelves, let's say. Ja, het uh, is iets wat de, de autofabrikanten erg graag willen, maar de garagebedrijven niet denk ik. Uh, well, indeed, that might be a disadvantage uh, for uh, the ja, people die that have a problem indeed, repair. Deze petri daar zitten ze in, en wat zit daarin? Uh, this is the same. What you see here is that this coating has been applied on a metal surface. Oh, so this is op een metaal. So this would, for instance, uh, be the same as applying it on a, on a car, or mm -hmm. a airplane, or a train. So it's a metal surface, as you see here as well. Mhm. Mm But you can also apply it on a glass. Wow, yeah. dat is ook mooi. Yeah. Zie, daar zie ik inderdaad heel klein beetje. Ja. ja. Een klein beetje. Ja. <laughs> uh, here as well. So ziet see that it also becomes much more shiny. Ja. And that's also because you will. Apply... wel een pareltje, glazen pareltje. Right. So what this also tells you is that uh, you can also think on other possibilities, like for instance solar panels. Zonnepanelen kun je het ook al op gebruiken, want op glas, ja. En op je mobiele telefoon, die altijd vette plekken heeft. Exactly. That's why they need to be transparent. Because then you can really use it in whenever you want. They, you will not see them, but they are there. And they are self-repairing every time that you damage it. Ik kan hier niet op wachten. Wanneer gebeurt dit? Wanneer zit dit op auto's en vliegtuigen en mobiele telefoons? Let's say that for the cars, uh, we are now working in cooperation with industries. Zijn die snel? Ze zegt als ze er winst in zien dan zullen ze vast wel opschieten. Yes i believe so. It's wide awake and mind is weer again. I can find you to see me Eda Amundsen hoor u met Closer. Het NOS Radio 1 Sport. Ja, de ronde van Frankrijk gaat dus verder zonder Frank Sleck. Wielrenner is door zijn ploeg Radio Shack uit de toer gezet. nadat hij positief is bevonden. In zijn urine zijn sporen van het verboden vochtafdrijvende middel xipamide gevonden. Philippe Maartens, woordvoerder van de ploeg, over de positieve test van Sleck. In principe maskeert het natuurlijk alles wat in de urine zit. Dus het is ook niet zo dat het.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 Ofwel uh, weg uit de ploeg, maar ik zeg, ik ken zijn contract niet. Dus ik kan me er uh, niet over uitspreken. En dat was Philip Maartens, woordvoerder van de ploeg, de Shack. Positieve test van Slack van af, is van afgelopen zaterdag. Vorig jaar werd de Luxemburger derde in de Tour. Tot gisteren stond hij op de twaalfde plek in het algemeen klassement. Luc de Jong speelt volgend seizoen voor Borussia Mönchengladbach. Spits tekent een contract voor vijf jaar bij de club uit de Bundesliga. De Jong komt over van Twente dat 15 miljoen euro voor de aanvaller ontvangt. Op het afgelopen EK behoorde de 21-jarige de Jong tot de selectie van het Nederlands elftal. Hij kwam niet in actie. Zlatan Ibrahimovic heeft een contract getekend bij de Franse club Paris Saint-Germain. Zweedse international kwam de afgelopen jaren uit voor AC Milan. Hij heeft in Frankrijk voor drie seizoenen getekend. En de Nederlandse honkballers hebben met groots macht vertoon... hun derde wedstrijd op de Haarlemse Humbuggle gewonnen. Japan werd met maar liefst 18-3 verslagen. In de vierde inning scoorde Oranje negen runs. Onder meer door een home run van Rudy van Heijdoor. Radio 1. Het NOS-journaal. Half 7. Hier is Mark Visser. In Waalre in Brabant staat het gemeentehuis in brand. Vannacht reden twee auto's tegen de ingang en brak brand uit. Het gemeentehuis van Waalre zit in een monumentaal pand uit 1929. Volgens ooggetuigen moet het als verloren worden beschouwd. Er was ook brand in Egmond aan den Hoef. Daar werden vijf bedrijfspanden in de as gelegd. Mensen in de buurt moesten hun huis uit. Griekenland kan nauwelijks voldoen aan de Europese eis... om nog eens 11,5 miljard euro te bezuinigen. Dat heeft leider van de regeringspartij Pasok Venizelos gezegd. Volgens Venizelos is een bezuiniging van die omvang altijd al moeilijk... maar nu helemaal, doordat Griekenland in een recessie zit. En de VN heeft de wereldbevolking opgeroepen vandaag op de verjaardag van Nelson Mandela... 67 minuten te besteden aan het helpen van anderen. Mandela, oud-ANC-leider en president van Zuid-Afrika, wordt vandaag 94. En volgens de VN heeft hij 67 jaar van zijn publieke leven gewijd aan de strijd voor gelijkheid en mensenrechten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Er staat opnieuw een stevige bries... en het wordt morgen met 18 graden een stuk frisser dan vandaag. AMB ah, Verkeersinformatie, het is niet druk op de weg. Eén korte dagelijkse file op de A7, Hoorn-Zaandam... bij de afrit Weidewormer, twee kilometer. Het treinverkeer tussen Schiphol en Nijmegen is ontregeld. Daar hebben ze te kampen met een overwegstoring. De vertraging kan oplopen tot een uur. We leven in een geweldige tijd...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 4 minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. Grote consternatie was er gisteravond in het Franse Po rond Frank Schlek, de wielrenner van het team Radio Shack. Hij was positief getest. Verslaggever Steven Dalebout maakte het van heel dichtbij mee. Hotel Navarre heeft vanaf de openbare weg een lange oprit... Het ligt in een soort parkje. Het is een, uh, een hotel dat een beetje op een kasteel lijkt. Een erg mooi hotel. De meeste journalisten worden op afstand gehouden. Die staan op de openbare weg voor een gesloten hek. Als ik nu naar buiten kijk dan zijn dat er al uh, ongeveer nou, 50 A60 camera's. Microfoons hangen in de lucht. Mensen staan op de muur om over het hek te kunnen filmen. En ik ben op slinkse wijze... Uh, het hotelterrein opgekomen. De politie staat hier nu te overleggen, te bellen en te kijken wat er nu verder gaat gebeuren. Het is op dit moment onduidelijk of Frank Slek nu nog op het terrein is of dat hij al meegenomen is door de politie. Op het moment dat die vraag beantwoord lijkt te worden door Philip Matens, de persman van Radio Shack, rijdt twee politieauto's weg. Philip Matens neemt het woord en komt met een verklaring namens de ploeg. We hebben het van de UCI vernomen eerst. Ja. Rond, Gelukkig. voor 9 of...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 Vandaar ook dat daar niet meteen een schorsing op gezet wordt. Er hoort niet automatisch een schorsing bij? Uh, daar hoort, als de tegenexpertise positief is, hoort daar wel een schorsing bij. En namens de ploeg? Namens de ploeg. Stel dat het tegenexpertise positief is, dan zullen wij dat ook moeten doen. Ja, uiteraard. Wat zijn dan de consequenties? In theorie zal dan... Uh, ik ken het contract van Frank Slek niet, maar... Uh, ja, ofwel schorsing, uh, ofwel uh, weg uit de ploeg. Maar ik zeg, ik ken zijn contract niet, dus ik kan me er niet over uitspreken. Start radio check als ploeg morgen hier. Absoluut zeker. Ja. Zajant, langs de oprit van dit hotel staat een heg en in die heg zit een heus wespennest. Michael Bogert loopt ook rond op het terrein. Hij is de gast bij de show van Mart Smeets op tv NOS achter het hotel is die uitzending. En dus kan hij dus ook gewoon het terrein op. Ja, volgens mij, ik heb om kwart voor acht uh, de werk opgehaald vanuit uh, het hotel waar wij slapen. En ik zou hier om acht uur eten. En we kwamen hier om, ja, dat zal zijn vijf over acht, acht uur binnen. En uh, we zijn nog even buiten geweest. En we zijn om kwart over acht, uh, tien, van half negen gaan eten. En toen zat jij aan tafel met de NOS-ploeg. En er zat nog aan tafel zondag daarnaast. En daar zat de Radiocheck-ploeg. Nou, in de kamer daarnaast zat volgens mij Radiocheck. En uh, ja. toen ik hier binnenkwam ook uh, had ik niet het idee dat er iets gaande was of zo. Er was gewoon een goede sfeer. En ik heb nog een paar mensen gedacht gezegd. Die ik ken vanuit vroeger dat ik fietste. Ja, renners. Uh, ja één renner en uh, ploegleider en een PR-man. En die waren ook ploegleiding, dus die waren heel rustig op dat moment? Nou, ik had niet het idee dat er iets aan de hand was. En wij zijn ook gewoon rustig gaan eten. En totdat uh, ineens allemaal telefoons begonnen te piepen, waaronder ook die van mij. En uh, dat uh, Frank lekker positief was. En ja, toen ging het heel snel. Toen was er ineens paniek ook in de kamer naast ons. En de conclusie na een avond vol politieagenten en drukdoende journalisten is dat Frank Slek in ieder geval niet meer zal starten. Hij heeft xipamide gebruikt en de vraag is of hij daarmee dopinggebruik heeft gemaskeerd. Het blijft hier nog wel even onrustig, er staan nog zat journalisten voor het hek en Filip Maartens gaat dan ook door met zijn verklaring. Zijn de renners, waar zijn de andere renners nu? Die zijn op hun kamer nu gewoon ja. Zal het gewoon doorgaan alsof er niks ja. gebeurd is? Nee, dat kan je niet. Doen alsof er niks gebeurd is, dat kan uiteraard niet, want er is heel veel gebeurd. Dus die gaan we met een andere gemoedsgesteltenis eronder verder zetten. Maar wij gaan sowieso nog met de renners praten, maar ik voel me dat dat al eerder, morgen vroeg gaat gebeuren. Het heeft geen zin om... Uh... Enfin, ja. En Voor de duidelijkheid, u zegt dit is een uniek geval in de ploeg en er is totaal geen aanleiding ja. om te veronderstellen dat de andere renners dit middel ook onder de leden hebben? Nee, nee. volgens onze ploegarts uh, is het uitgesloten, ja. ja. Commotie dus Radio Shack ploeg gisteravond in Frankrijk. Later vanochtend wordt duidelijk of die ploeg uh, mag blijven meedoen in de Tour. Daar lijkt het wel op. In ieder geval Sleck is eruit gehaald. Het duurde even, maar na wat vertragingen en problemen... is er dan nu eindelijk een verkiezingsuitslag in Libië. Na eerst ruim 40 jaar dictatuur onder voormalig leider Mohammed Gaddafi. Grote winnaar van de belangrijke verkiezingen is Mahmoud Jibril... en zijn liberale partij. De 60-jarige Jibril begint zijn loopbaan in de Verenigde Staten, waar hij politieke wetenschappen studeert en een tijd lesgeeft. Het is de zoon van Gaddafi, Saif al-Islam, die hem in 2007 persoonlijk terug naar Tripoli haalt. Jibril wordt een belangrijk economisch adviseur van het regime. Wanneer de opstand tegen Gaddafi begint, loopt Jibril als een van de eerste over naar de opstandelingen. Hij wordt hun interim-premier. Ik ben nu in het hoofdkwartier van Gaddafi. Om me heen worden werkelijk uh, gigantische hoeveelheid wapens te schappelen. Er dus staat, uh, staat een man met waarschijnlijk de kolonelsfest van Gaddafi is uh, te dansen. Na de val van Tripoli toont Jibril zijn staatsmanschap met een oproep aan het volk. Wees verantwoordelijk en bewust van wat jullie te wachten staat... Laat je niet in een opwelling van vreugde leiden door wraakgevoelens of vernielzucht. Vergeet niet het onrecht dat ons is aangedaan gedurende die 42 jaar. Na de dood van Gaddafi verklaart Gibril namens de Nationale Overgangsraad dat het land bevrijd is, maar Libië is het dan nog niet. Het land is verdeeld en Gibril noemt deze verdeeldheid de grootste uitdaging van dat moment. National unity, how to get the people back together again, needs patience, it needs vision. It needs that the the past and the Mensen moeten onderscheid leren maken tussen het verleden en de toekomst. Nu, negen maanden later, is eenheid en veiligheid nog steeds een probleem voor Libië. Onlangs vertelde Gibril nog wat hij daaraan wil doen als hij de verkiezingen wint. We have to rebuild the national army immediately. You have to rebuild the police department immediately. So we have the tools of enforcing order and stability in the street. We moeten het leger en de politie opnieuw opbouwen... zodat er orde en veiligheid op straat kan komen. Op die manier hebben de gewapende groepen geen reden meer om zelf te gaan vechten. En dat kan Mahmoud Jibril samen met zijn toekomstige regering gaan uitvoeren... nu hij de verkiezingen heeft gewonnen. We praten zo dadelijk over door met onze verslaggever Lex Runderkamp. Hij is nog in Tripoli. Een Amerikaans filiaal van AHBC, grootste bank van Europa... heeft jarenlang Mexicaans drugsgeld witgewassen. Het gaat om zeker 7 miljard dollar in de afgelopen twee jaar. Een topman van de bank heeft zijn excuses inmiddels aangeboden. Ik heb het eerder gezegd en ik zal het despite zeggen... best de beste intentions en many dedicated van veel professionals... heeft has HSBC short van onze eigen expectaties en de expectaties van onze regulators. Ja, het PC heeft niet kunnen voldoen aan de eigen eisen en standaarden. Al dus deze topman van de bank. We hadden erover praten met correspondent in Mexico, Kees Zoon. Uh, Kees, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe heeft zo'n bank nou jarenlang zoveel geld kunnen witwassen? Nou, op zich is het heel simpel. Uh, er is uh, geld uh, overgemaakt van filialen van de bank in Mexico... naar filialen van dezelfde bank in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, dat ging vaak om uh, exorbitante bedragen...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 Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Met niet zoveel te doen, Marcel. Want er zijn twee korte files bij Amsterdam. Daar zijn nog niet alle scholen dicht. En dat merk je op de A7 en de A8. Vanuit Hoorn naar Zaandam staat bij de afrit Wormen 2 kilometer. En een stukje verderop, voor het Koenplein op de A8, 3 kilometer. Het rijverkeer gaat vanochtend niet lekker tussen Schiphol en Nijmegen. Daar hebben ze te kampen met een overwegstoring. Vertrek op tijd als u een vlucht moet halen. Want de vertraging kan oplopen tot een uur. Nou, René, het gaat de laatste dagen rond Amsterdam. Steeds behoorlijk mis. Is dat ook HET knooppunt vanochtend? Ja, ja, ja, dat zagen we gistermiddag. Dat zagen we gisterochtend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de afsluiting van de Eytunnel. Ja. Waardoor je via een andere weg uh, het EI onderdoor moet of overheen. Nou, in dit geval onderdoor. Maar uh, ja, elke dag staan er files voor de Komtunnel en de Zeeburgertunnel. Dat zal vanochtend niet anders zijn. René Passet bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Marcel Oosten. Ja, een groep Amsterdammers komt in opstand tegen het slechte weer. Zaterdag moet een protestmars voor beter weer gaan zorgen. Op een speciale Facebookpagina roepen de organisatoren mensen op om mee te doen. Initiatiefnemer van deze actie, Luc de Hoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Zal dit iets helpen, denkt u? Absoluut, het helpt zeker. We hebben natuurlijk afgelopen zomer een hele slechte zomer gehad. We zijn nog steeds bezig met die zomer. Geen oranje voetbalzon deze zomer. Met de voetbal, EK voetbal... Geen uh, gele zon in de ronde van Frankrijk. Met maar liefst 18 Nederlanders. Geen successen. Maar alleen maar regen, wind en uh, weinig terrasweer. Ja. En ook geen barbecue en de papas uh, bijvoorbeeld. Maar die protestmars is dus uh, niet alleen tegen het slechte weer, maar tegen het hele malaise? Ja, nou ja, het heeft meerdere lagen. Uh, enerzijds is het natuurlijk uh, symbolisch. Maar we proberen ook een realistisch doel uh, te bereiken. En dat is, uh, we hebben eens nagedacht over. Nou, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld uh, die vakanties die we hebben, die weekends die we hebben. Wanneer het allemaal slecht weer is, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die weekends en die vakanties juist wel in de goede periode vallen? Stel, het is voorjaar en het is goed weer, zullen we die zomervakantie nu eens naar het voorjaar verplaatsen? Maar nee. nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want ja. daar moeten we de politiek voor hebben. Dus aanstaande zaterdag zullen we zeker ook de politiek uh, gaan uh, benaderen. Uh, dus we zullen proberen om uh, vanaf nu een burgerinitiatief op te zetten om uh, uh, binnen een aantal maanden 40.000 handtekeningen te krijgen om zo dit uit te ...op de agenda te krijgen in de Tweede Kamer. Maar de vakanties moeten dus, als ik het goed begrijp, flexibel worden? Ja, flexibele vakanties. Dat is uh, enerzijds het realistische doel hier, uh, hierachter. Uh, u noemt het nog realistisch, maar ik weet niet of, of scholen, bedrijven, overheid daar ook zo over denken. Is, is dat wel haalbaar? Nou, kijk, we hebben het tegenwoordig in Nederland over uh, flexibele werkplekken. Uh, flexibel zijn, uh, dat moeten we in deze economie natuurlijk wel. Met een veranderende economie. En uh, waarom zouden we nou ook met uh, vakantie niet uh, flexibel kunnen zijn? Hmm. Als het goed weer is, laten we dan uh, vakantie houden. Als het uh, slecht weer is, laten we dan uh, alsjeblieft hard gaan werken. Ja, ah, Maar als je nou net je ticket hebt geboekt voor 24 juli? Voor 24 juli? Ah, nou ja, die moeten dan ook flexibel zijn. Oh. Dat kan toch tegenwoordig allemaal. Als we bij een of andere vliegmaatschappij een, een ticket boeken, dan kunnen we dat omzetten tegen een gering bedrag. Dus waarom zouden we die vakantie ook niet uh, op een of andere manier uh, flexibel kunnen maken? Huh. En daar willen we over gaan nadenken in de toekomst met uh, ons actiecomité. Stop het slechte weer. En het actiecomité mikt op hoeveel deelnemers aan de protestmars? Op dit moment hebben we 400 deelnemers uh, hebben zich aangemeld. via onze Facebook pagina. Dus dat is een, een groot aantal. We hopen op ongeveer zo'n duizend deelnemers. We starten aanstaande zaterdag 21 juli om 1 uur op het Rembrandtplein. Uh, daar gaan we een, uh, ja, symbolisch een, een regenwacht uh, maken. Rembrandt heeft uh, de nachtwacht gemaakt, wij gaan daar de regenwacht maken op een groot doek. Iedereen doet er aan mee. Vervolgens gaan we een regenboogdans uh, houden in de Revelierse Dat lijkt ons ook wel toepasselijk. Mm -hmm. Laat de zon maar meer gaan schijnen. En vervolgens gaan we naar die linkse grachtengordel. Waar we de politieke partijen eens aan de tand gaan voelen voor flexibele vakanties. Oh. En dan, daarna gaan we naar het Leidseplein. En daar gaan we een anti slechte weerpreek houden. Ja. En vervolgens hebben we in de Shooter Factory een uh, afterparty. Waar ja. we de petitie gaan aanbieden aan uh, uh, mensen uit de politiek. En met name ook uh, de beeld. En, en stel nou dat het zaterdag 25 graden is en een stralend weertje. stralend de zon, ja, prachtig hemel. Daar hopen we natuurlijk op en hebben we ons doel bereikt aanstaande zaterdag in ieder geval. Maar we gaan natuurlijk voor meer, want we gaan voor betere zomers. We gaan voor betere vakanties met mooier weer. En uh, ja, als het zaterdag aansta aanstaande zaterdag goed weer is, dan uh, is dat alleen maar mooi meegenomen. Luc de Hoek, initiatiefnemer van de protestmars voor het mooie weer. Hartelijk dank. Dank u wel. Dag. Met zo'n 2 miljoen bezoekers is de Nijmeegse Vierdaagse het grootste evenement van Nederland. Elke avond stroomt de stad vol met mensen die gaan feesten. En dat gaat eigenlijk altijd goed. Er zijn weinig incidenten. Politiekorps uit Canada en Denemarken zijn op bezoek bij de politie van Nijmegen... om te zien hoe ze deze avonden in rustige banen leiden. Colette van Nuenen liep mee met de delegatie onder leiding van de districtchef uit Garsen.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 De politie uit Canada en Denemarken kijkt dus in Nijmegen en leert van de aanpak daarvan, de Vierdaagse feesten. De lopers zijn inmiddels begonnen aan de tweede etappe. De collega Dion Staks, presentator van NOS op 3 loopt mee. Dion, goedemorgen. Goedemorgen. Ook nog gefeest gisteravond? Ja, maar ik heb het niet heel laat gemaakt hoor. Uh, ik ga wel altijd even, als ik binnen ben, op de wedren. Uh... Even dansen, die spieren weer soepel maken, maar daarna ga ik toch wel lekker naar huis toe. Echt in bad en dan vroeg naar bed. Ik vind het al erg moedig. Hoe ging het gisteren? Het ging niet heel slecht, moet ik zeggen. En Het weer viel natuurlijk hartstikke mee. Hij waard nog voor een bui. En die, die heb ik niet echt gehad. Het druppelde af en toe. Het waaide wel en uh, de temperatuur uh, ja, wisselde daar nogal. Dus de ene keer moest ik mijn jas aan en dan weer uit en dan weer aan en dan weer uit. Maar goed, dat is allemaal uh, natuurlijk al uh, wel makkelijk te doen. De luchtvochtigheid was alleen wel heel hoog. En uh, het was wel flink zweten gisteren, hoor. Oh, nou. Ja. Lo loop je trouwens nu al? Ja, ja, ja. Ik ben hier begonnen. Oké. Okay. Part over zes. Jazeker. Oh, goed. Dan ben je al een eentje onderweg. Uh, de tweede dag, en je hebt enige ervaring, hè. is dus je vierde keer, uh, is ja. de zwaarste. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, ze zeggen dat altijd, hè. Omdat dan uh, de meeste uitvallers zijn... Ja, de zwaarste weet ik niet, maar wel de saaiste. Het is uh, een hele leuke route. Heel vlak landschap, een beetje saai. Dus uh, nou ja, dan moet je echt jezelf even motiveren om lekker door te stappen. En uh, heel snel die 40 kilometer achter de rug te hebben. Ja, dan moet, dan moet je het hebben van je medelopers. Hoe is de sfeer? Nou goed, wel nou goed. Ik moet zeggen, ik heb vanmorgen even om me heen gekeken bij, uh, bij de start. En iedereen ziet er uh, fris en fruitig uit. Maar heel weinig mensen strompelen en iedereen heeft er wel zin in hier, uh, moet ik zeggen. Ja. En, en waar loop je op, uh, die marsmuziek die je steeds langs de kant hoort? <laughs> ja, daar ontkom ik niet aan, hè? <laughs> leuk, ja, hè? Maar doen, ja, ja, wel leuk, maar als je tien keer hetzelfde nummer hebt gehoord, dan, uh, dan heb ik het wel gehad. En dan pak ik even lekker mijn eigen muziekcomputertje. En dan uh, zet ik even wat muziek op met wat stevige diepst eronder. En dan, uh, dan komt het ook wel goed, hoor. Goed zo. Succes, hoe is het eigenlijk met de blaren? Heb je je zelf... Uh... Nog niet? Nog geen, hè? Nog, Nog geen? Ja. Ja, ja, ja, ja, het gaat goed. Heel Ik ga goed. dat het zo blijft. Ja, dit ga je halen vandaag. Ja. We denken ja. aan je de hele dag. Oh, wat fijn om te horen. Dank je wel. Uh, succes en veel plezier. Tot okay, morgen. Oké, Radio Angel now de Ochtendkranten met Jan van der Putten. Huisjesmelkers in achterstandswijken kunnen binnenkort harder worden aangepakt. Meld trouw. Minister Spies wil af van malafide huiseigenaren... die groepen Oost-Europeanen voor woekerprijzen in één pand proppen. Ze komt met een verhuurverbod voor huisjesmelkers. Staat in een brief die ze vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Het toezicht op chemie-sector is een schijnvertoning, schrijft het Algemeen Dagblad. Dat staat in rapporten van deskundigen die in handen zijn van de krant. De inspecteurs gaan volgens de rapporten zelden over tot harde acties, zoals stillegging of sluiting. Nee, ze voeren liever een goed gesprek. De deskundigen noemen het toezicht een schijnvertoning. Volgens het ministerie van Sociale Zaken valt dat allemaal wel mee... en lossen de bedrijven de overtredingen binnen de gestelde termijn op. Spits heeft het over heibel op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Staatssecretaris Knapen van het CDA is volgens de krant ernstig in verlegenheid gebracht. Door muiterij op zijn departement. Diverse ambtenaren hebben zich de afgelopen kabinetsperiode tegen zijn beleid gekeerd. En een van hen zou Bram van Ooyek zijn. De hoge ambtenaar staat hoog op de kandidatenlijst van GroenLinks. Tot verbazing van zijn collega's. Hij heeft plek 2 gekregen. Van OIX zou een ontwikkelingsorganisatie de hand boven het hoofd hebben gehouden. De top van die organisatie kreeg zoveel salaris... dat het ministerie geen subsidie wilde geven. En Van OIX zou de organisatie stiekem hebben geadviseerd... om vooral geen contact te zoeken met staatssecretaris Knaap over die kwestie... maar eventjes de luwte op te zoeken. En dan is de baard weer helemaal terug, meldt de Telegraaf. Afgelopen jaren was de goatee al populair, dat kleine dunne ringbaardje. Maar nu is de complete baard weer helemaal hip. En nog een waarschuwing staat erbij voor de mannen die overwegen om dan mee te gaan doen aan die nieuwe trend. Weet u waar u aan begint? Het kost een klein vermogen aan speciale mesjes en scheerapparaten. Want die nieuwe baard die hoort er dus wel superstrak uit te zien. Oh, nou, dan doen we het maar niet, Jan. Nee, nee, nee. Nou, ik heb wel een beetje baard. Ja, een paar dagen. Van de nacht. heb ik ook. Weleens. En van de nacht iets. <laughs> nou, je mag naar huis, dan. Hoi. vooruit dan maar. Jan van der Butten las mee met het overzicht van de ochtendkranten. Na zeven uur in het NOS Radio 1 journaal praat ik met de, de lokale burgemeester van Waalre. Want die zal toch echt op zoek moeten naar een nieuw gemeentehuis. Wat is daar gebeurd? Auto's tegen, de, uh, tegen het gebouw gereden en het gebouw is zo'n beetje afgebrand. We hebben het ook over Frank Slek. Hij is uit de tour.